Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een steekincident in Rotterdam is een dode gevallen. Het incident vond plaats in metrostation Kapelsebrug. Ambulances en een traumahelikopter verlenen daar hulp, meldt RTV Rijnmond. De dader is nog voortvluchtig. Reizigers en ooggetuigen worden opgevangen. Op Schiphol zijn bijna alle vluchten van British Airways... van vandaag en morgen geannuleerd vanwege een grote pilotenstaking omdat de Britse luchtvaartmaatschappij niet precies weet hoeveel piloten meedoen aan de staking... zijn uit voorzorg zo'n 1600 vluchten geschrapt, waarvan zeker 21 van en naar Schiphol. Het is voor het eerst dat British Airways piloten staken. Ze willen een hoger salaris. De maatschappij zegt dat het aanbod dat nu op tafel ligt marktconform is. Door het aantal kippen en varkens in Nederland flink terug te brengen, wil D66 het stikstofprobleem aanpakken en zo ruimte maken voor woningbouw. Nu worden duizenden bouwprojecten getroffen doordat het programma om de stikstofuitstoot te beperken niet goed werkt. Van de uitstoot komt volgens D66 70% uit de landbouw, waarvan een groot deel uit de intensieve veehouderij die nauwelijks bijdraagt aan de economie. De overheid moet de computers van een bedrijf in kunnen dat wordt aangevallen door hackers, vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Met de toegang kan worden voorkomen dat de cyberaanval zich verder door Nederland verspreidt, vinden de adviseurs. Nu willen bedrijven uit privacyoverwegingen de overheid vaak niet toelaten in hun digitale systemen. Het weer van tijd tot tijd zon. Ook wolkenvelden en een enkele bui. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen overdag is het wat warmer met 20 graden. Dan valt vooral in het noorden een bui. In het zuiden is het dan vaker droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 survive Don't you feel nice Sweet and Sensible Your skin is soft And your eyes Are clear Please tell me how You like That you did. Our patience right. If you let know me, we'll make love tonight. te zijn van de 7 september 2019. Nou je we zijn er weer. We zijn weer in de lucht, we zijn nauwelijks weg geweest. Nauwelijks weg geweest, de tijd in de studio loopt iets achter vanuit een klein kleine eh, verwarring van Goed, inmiddels is wel aangeschoven onze volgende gast in het tweede uur en dat is, uh, ja ik kom tegen mij naar Bas Smits, maar Bas Smits van hotel de Ondervaar 5, want jij wil iets vertellen over de richtprijzen die er zo'n beetje zijn voor de vermoediging. Ja, Dat is heel grappig, want uh, ik had net kort met Roy uh, voordat we aan het gesprek beginnen nu uh, erover. Uh, ik weet niet echt iets van een richtprijs. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het natuurlijk uh, verstandig is om uh, na te denken over hoe hoog je prijs gaat vragen en wat mensen er... Uh nou ja, voor willen geven. Ja, dat is natuurlijk een beetje van... Uh, nou, een grote fan die heeft er meer voor over... dan uh, degene die een keer een race wil uh, meemaken. En ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is... van het soort uh, accommodatie... soort kamer, soort appartement... of uh, uh, ja noem maar op, wat je aanbiedt. Ja, ik, ik lees al dingen in de krant... dat mensen in de, in de tuin willen komen... kamperen met mensen thuis. En dat is daar uh, vergunning voor gaan afgeven. Dat dan ja, het is natuurlijk... een, een, een vraag-aanbod uh, ja, vraag kwestie. Er ja. komen 200.000 mannen in het weekend nou die kamers hier hebben ze gewoon eens antwoord niet dus elke vierkante meter wordt gewoon wie het kan verhuren die gaat het verhuren denk ik ja. Ja. Uh, of in ieder geval uitzoeken of het mogelijk is uh, maar ik denk dat, het wel, uh, dat we als Randford natuurlijk wel moeten kijken van, uh, naar de continuïteit. Het gaat natuurlijk niet alleen om Formule 1. Uh, ik denk dat het, uh, we zetten onszelf op de kaart zetten. En niet alleen in die periode, maar ook voor de rest van het jaar. Dus uh, je kan inderdaad 5000 euro voor een kamer gaan vragen per nacht. Maar ik denk dat je wel realistisch moet zijn. En uh, dat het ook leuk is dat je, uh, zeker voor een ondernemer zijnde, dat je uh, ook kijkt naar de rest van het jaar wat je kan. Uh, want jouw hotel is, zit aan de, aan de boulevard neem ik ah. ja. ja, we zitten direct aan de boulevard uh, bijna alles met zeezicht ja. uh, dus wij ja, we, we, we hebben vrij luxe appartementen uh, ik denk dat wij nou, qua segment middenhoog zitten dus dan zou je ook verwachten dat wij uh, met onze prijzen die richting opgaan uh, maar wij hebben gewoon heel erg gekeken naar uh, andere, uh, nou, Grand Prix, Dus uh, rondom uh, Spa-Francorchamps, Monaco, wat een beetje de prijzen daar doen. En, uh, nou ja. Je prijs je niet uit de markt. Nee, dat is, dat is natuurlijk heel makkelijk om te doen. En ik denk ook dat uh, uh, ik zou ook iedereen adviseren om gewoon naar nou, hoog beginnen. En je kan altijd zakken. Van als je te laag bent, dan uh, zit je vol. Ja. Dan uh, ja. Ja, ben je het ook kwijt. Hoe dus is het? Het, het is gewoon een beetje spelen. Het spelletje van uh, nou ja, hoe, hoe, hoe, hoe ver kan ik met mijn prijs gaan en wanneer wanneer reageren de mensen? Maar hoe zit het met jouw boekingen? Uh, ik heb alles geblokkeerd. Dus wij zitten nog niet vol. Uh, we zijn uh, met verschillende partijen bezig. Ja. Uh, en dan met bedrijven die meerdere kamers willen huren. Uh, of huren. Uh, nou, dat is voor ons interessanter, Want dan kan ik natuurlijk in één keer een blok kamers uh, ja. kwijt aan één partij. Dat is makkelijk. Uh, en ook vaak voor een langere periode. Dus die hebben het dan niet alleen over de nou, drie dagen, vier dagen. Maar die willen dan echt een week van tevoren. Want die komen al voorbereiden. Etcetera. En dat is voor ons wel een stuk interessanter natuurlijk van als het alleen om de race is um maar nee, ik denk dat er ook andere uh, hotels nog echt wel beschikbaarheid hebben. En dat ze nog een beetje de, de, het afhouden en even afwachten. Uh, nou ja. ja, ik heb ja. begrepen dat Centerparks volledig geblokkeerd is in die... Uh, ja, ik heb geen, geen uh, kijk in andere boekingsystemen, maar ik, ik verwacht wel dat uh, Curios, uh, wat eromheen omheen zit, en Centerparks, wat gewoon echt rondom het circuit zit, dat die zo goed als vol zitten. Of, en als zo niet, dan is het in de volgende twee à drie weken wel zo dat uh, alles daar weg is. Ja, ja maar het was zelfs zo dat uh, alle huisjes die waren dan mogelijk uitsluitend bestemd voor het personeel van de technische teams van de diverse race-teams? Lijkt me op zich logisch. Ja, en uh, geen anderen daarbij. Ja, nou ja, daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel bedrijven die complete arrangementen aanbieden met de Grand Prix. Ja. Uh, van oké, okay, we brengen u er naartoe, we zorgen dat u overnachten kan, we zorgen voor de tickets, het vervoer er heen en weer naar naartoe, alle fit dingen daaromheen. Dus dat, die zullen ook behoefte hebben aan goede, goede locaties in ja. Zandvoort. Ja. ja, en ik denk ook dat, dat, dat Zandvoort heel veel goede accommodaties biedt. Dus het is heel divers. Dus eigenlijk heb je een aanbod voor elk soort raceven. Dat, dat maakt het natuurlijk heel interessant en heel mooi. Uh, maar ja, als je natuurlijk als uh, kampeerplek uh, duizend euro per nacht gaat vragen... en je gaat voor een hotelkamer duizend euro per nacht vragen... dan ja... Klopt dat niet helemaal met het beeld? Dus, uh, ik denk wel dat het voor. voor nou ja, we hadden wel net over een richtprijs. Ik denk dat ieder voor zich wel kan bepalen. Wat, ja, wat hij er graag voor wil hebben. en wat mensen ervoor willen geven. En dat het ook belangrijk is dat we. Uh, uh, ja, een, een iets moois neerzetten en dat we ook Zandvoort goed uitdragen naar de mensen die komen. Ja. Maar ik zei het net ook al: het is echt, sand, de, de, de, de Formule 1 is een van de grootste evenementen, sportevenementen in de wereld. Dus je zet Zandvoort echt op de kaart. Maar dat moet je, je dan nu willen dat bijvoorbeeld mensen inderdaad gewoon een tent in hun tuin zetten en die gaan verhuren? Wordt word het niet een beetje een, een soort circus van uh, geld binnenschrapen op dat moment? Ja, dat, ik, nou ja, ik weet niet of dat zo is. Uh, ik, ik, aan de ene kant begrijp ik het natuurlijk wel. Het is een extra zakcentje. Iedereen die hier via Airbnb. Verhuurt, nou ja, je, hebt, je, je zit aan de limiet een limiet aantal dagen. Dus dan is, is dit een mooi moment om daar gewoon het maximale uit te halen. Dus aan de ene kant snap ik het wel. Uh, maar aan de andere kant denk ik wel dat je uh, wat je ook aanbiedt, dat het wel iets, uh, dat het wel gasvrijheid moet uitstralen. Dus niet dat je dat zegt ik. van ik heb een, uh, ik zet inderdaad een tent neer en je zoekt het maar uit, maar dat je er. Leg er een zakje chips en een flesje wijn bij of zo. Maar maak het, weet je wel, maak het aantrekkelijk voor mensen. Geen maak het maar... nee, ja, zoiets. Het, het is wel een service die je aanbiedt. Dus ik denk ook dat als jij de hoofdprijs vraagt. Dat je daar ook wel wat tegenover mag stellen. Dus dat, uh, ja, dat, je, dat je het mensen wel op gemak maakt. En dat, dat mensen niet echt uh, zich achter oren krabben van uh, waar ben ik nu beland. Ja. Maar ik denk ook. Ja, ik geloof dat het dit jaar dat uh, Zandvoort als gastvrijste gemeente is uitgeroepen. Dus ik denk dat we het allemaal heel goed kunnen. Dus ik denk dat we dat ook moeten uitstralen met een uh, een groot Evenement, ja, dat uh, grote evenement gaat er sowieso komen. Er Is heb bekend, op, ja. Uh, wat, wat wat wat dingen gehoord dat er uh, een, een cruiseboot uh, voor de kust komt te liggen en vanuit Engeland en daar gaat Hamilton ook uh, op mee en met al zijn fans. Ja, ik, ik hoor van alles. Ik hoor ook dat de mensen van Noordwijk uh, met de jetskies uh, verhuren... ...dat je gewoon uh, op zo het strand opkomt en dan uh, voortstuk wie erop gaat. Dus het is, je kan zeggen, iedereen is natuurlijk, uh, en dat is natuurlijk ook het leuke van ondernemen... bezig met allerlei kanten van, uh, ja. ja. ja. Er zijn natuurlijk ook heel erg veel wilde verhalen en geruchten... Ja. ...die op, uh, vaak op niets uh, gebaseerd blijken te zijn... ...of waar helemaal geen vergunningen voor uh, afgegeven zijn... ...en waar je die wel een vergunning voor nodig hebt. En wat ook niet wordt afgegeven omdat het gewoon te veel overlast gaat geven... Bijvoorbeeld. Um. Ja, jouw uh, hotel, hoeveel hoeve kamers heeft dat? Uh, nou, aan zee negen. En hebben we hebben nog een pand in het dorp met drie. Dus we zijn niet heel groot. Maar die, je hebt het dan over zo'n uh, 44, 45 bedden. Ja. Dat zijn uh, studio's en wat grotere appartementen. Dus wij kunnen, nou ja, het grootste appartement daar kunnen er zes in en uh, de studio's zijn er ja. voor twee. Ja. Nou, dan zullen er ook al zes in gaan. Uh... Ja, oh, op, ja maar niet meer jagen. Jagen. nee, we ja. houden ons wel, dus je hebt ook met de richtlijnen van de brandweer uh, te maken. Dus we houden ons wel echt gewoon aan het maximaal aantal gasten. Wat we kwijt kunnen. Um, en je wil ook niet, weet je, als er iets kleins gebeurt en je, je hebt een noodsituatie, dat iedereen niet op de tijd weg kan. Dus uh, verantwoord ondernemen. Ja, maar dat ja, is het ja. ook voor een thuissituatie. Als jij je huis gaat verhuren, ik bedoel je hebt dan niet per se brandweerrichtlijnen. Maar als jij een huis, appartementje voor appartementje uh, waar je met z'n tweeën woont en je vuurt voor tien man. Ja. Ja, je wil ook niet dat er iets gebeurt of dat er iets, uh, dus ik denk dat we daar wel rekening moeten houden ook. En in het nou. verleden gebeurde dat wel. Misschien is het wel een goed idee om uh, daar toch eens een keer een, een tip over mee te nemen in een uitzending of in de Zandvoortse krant. Een, een soort bewustzijn, ja. <laughs> Wel een soort richtlijn in plaats van een ja. rechtprijs. Ja. Dus het bewustzijn van het feit wat je doet als je iemand in je huis verhuurt. Ja. Ja. Nou, ik... Uh... Ik ben heel erg benieuwd. Wij komen nog wel een keertje terug bij jou. Wanneer jouw uh, ik, niet, ik alles vol zit en wel ons reis uiteindelijk. <laughs> nou, nou als je als dat wil, Ik kan me voorstellen dat je dat uh, misschien ook niet zou willen. Maar uh, en er zullen nog wel meer ondernemers uh, hier komen van, nou ik heb hier uh, een boeking voor 45 man. Maar uh, ik heb het over twee hotels moeten verdelen. Dat ja. gaat natuurlijk ook gebeuren. Ja, nee, zeker. En ik denk dat het uh, alleen maar gaat, uh, nou ja, de tijd gaat het uh, laten zien wat, wat er gaat gebeuren. En uh, ja, misschien staat uh, mijn buurman uh, in zijn hand te wrijven, want die heeft uh, een paar duizend euro meer verdiend dan ik. Ja, dat zou kunnen. Dat, uh, dat is de eerste wel. keer. Ja. Dus ik denk dat voor iedereen uh, wennen is en kijken wat, wat de mogelijkheden zijn we kunnen het, het nieuwe gedeelte van het raadhuis, het kunnen we uiteindelijk ombouwen tot, tot hotel. Tot hotel. Maar ja. ik denk ook, je hebt nu ook verschillende strandtenten die natuurlijk leuke strandhuisjes aanbieden. Dus je hebt ook nog kans dat het daar die ja. kant op gaat. Maar ik denk dat het gewoon een heel mooi evenement gaat worden. En ik denk dat iedereen er ook vooral veel zin in heeft. Dat we gewoon als Zandvoort ja, wereldwijd straks bekend staan. Dat kleine, ja, want ik ja. kan me nog goed herinneren dat toen er we dus wel nog Formule 1 races waren in Zandvoort. En ik was dus op vakantie ergens in uh, God weet waar ter wereld, dat iedereen wist waar, de, waar Zandvoort lag en wat daar gedaan werd. We wisten niet dat het aan het strand lag, maar wel dat er races werden gereden. Ja, precies. Ja, we ja. hopen ja. dat we dat nu wat meer uh, ja. kunnen laten Dat we nu allebei kunnen ja, uh, zien. Ja, ja, zien wat er nog meer te bieden heeft. Ja. Ja. Dus, ja, dat was natuurlijk ook de keuze van, uh, van de VIA, dat, uh, dat ze mooie beelden kunnen laten zien vanuit de helikopter. Van, uh, hoe mooi zand voor het wel niet is en dan de mooie beelden van het strand en, uh, en de ja. duinen en, en het circuit wat daar ligt. Ja, dus gewoon de, die die die kan nu, ja, Dat kan nu mooi met de drone, want dan hebben we minder ja. overlast uh, voor de mensen die daar weer last van hebben. <laughs> Ja, ik denk dat er allemaal aanvaringen tussen drones onderling gaan gebeuren. Die <laughs> dan in elkaar verhaal laten zitten. Nou Bas, ik dank je voor je komst. En uh, wij, uh, wij, wij gaan het zien wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, bedankt dat ik mocht aanschuiven. Ja, dank En fijn, wel... Tot de volgende ja. keer. Tot de volgende keer. En inmiddels is aangeschoven aan tafel Vera Dieben en Marianne Meegdes. En die zijn van de vereniging Zorg aan Zee. Nou, wat is Zorg aan Zee? Dat is een woonvoorziening. Uh, dat heet dan de Achtsprong. En daar wonen dan acht jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Heb ik dat zo goed verwoord? Ja, prima. Ja, ja. Van harte welkom bij uh, Groenmoer Gestandvoort. Um, ik heb het gebouw zien bouwen. En ik weet er eigenlijk heel weinig van af. Oh, nou. Ik weet alleen dat er dus inderdaad verstandelijke uh, gehandicapten in, in wonen. Maar het is, het is een woongemeenschap. Ze wonen daar met acht verstandige gehandicapten. En die wonen er zelfstandig daar? Nee, nee, nee, nee. 24 uur begeleiding is dat nee. Ja, ja. uh, ze hebben allemaal een eigen appartementje. Er is een gemeenschappelijke woonkamer en een gemeenschappelijke keuken. Waar, dus, met de begeleiding gekookt wordt. Waar ze ook s avonds s'avonds met elkaar eten. En bijten is daar ook. En, uh, dus het is niet dat ze apart wonen. Ja, ja. Oh, dus het is echt een woongemeenschap. Ja. Dat ze met z'n allen daar zich niet uh, ja, alleen voelen. Dat <lacht> als je nou alleen ja, in de kamer ze zit. En ook niet zonder begeleiding wonen. Ja. Dus maar, het echt 24 uur begeleiding is ze. Want uh, ik, ik, ik zie en hoor eigenlijk nooit wat uh, van, van de achtsprong, want dat gaat goed, hè? want als je wat hoort, dan gaat het niet goed, uh, maar waar, waar komen die mensen vandaan, die komen... Van de uh, Van Ze kennen elkaar allemaal van de Van school. Ja. Ze zaten bijna allemaal bij elkaar in de klas. Ja. En 24 jaar geleden was er een op school. En toen was net dat je zorg en wonen kon scheiden door het middel van het PGB. Ja. En toen zei ik tegen haar van, goh, je had eens over je nagedacht voor je dochter. Er waren toen hele lange wachtlijsten. Er zijn nu nog steeds wachtlijsten. Ja. En toen, toen, nu zitten ze dus eigenlijk allemaal met vrienden en binnen in, in dat huis. Ze ah. als Fanny's met, met acht oude paarden zal ik zeggen, hebben dat van de grond gekregen. Dus er zijn ouders die dat zelf opgezet hebben. Ja, ja. Het, is, het is een oude initiatief heet het dan. Heel bijzonder. Ja. Er zijn er, zijn er ja. meerdere van in Nederland. Ja. ja. Wij waren de, in deze regio de tweede of derde die ermee begon. Het is wel een betere oplossing dan dat ze in een soort huis zitten en een nummer zijn. En nu zijn ze echt uh, uh, met vrienden bij elkaar ja. en voelen de zich denk ik ook comfortabeler Omdat ze elkaar kennen en het een vertrouwde omgeving is geworden. Ja, want ze zijn uh, tijdens de bouw, ze kopen regelmatig langs uh, met ze. En kwamen met de ouders bij elkaar en met de jongeren bij elkaar. Dus uh, Om te leren uit huis te wonen hebben ze bij de hebben ze uh, gelogeerd. Eerst die kennen, later een week en toen gingen we twee weken per maand. Om daar ook aan te wennen. Dus dat is niet zo van huis, hup. Ja, want dat zal natuurlijk wel een behoorlijk ingrijp zijn voor, voor deze mensen. Omdat ze natuurlijk uit ja. hun vertrouwde omgeving worden weggehaald. Hè. En dan moeten ze ergens aan wennen. En dat is voor hun, denk ik, een stuk moeilijker dan voor ja. iemand die dat niet... Maar uh... omdat ze elkaar dus al kennen, scheelt dat heel veel. Ja, ze mond. komen weer ja. bij elkaar. Ja, want anders ja. dan als een plekje... Dan moet je maar afwachten, waar komt mijn kind terecht? Met wie? Ja. Ja. Toen was ook, ja, er dus zat jong en oud, alles zat door elkaar in, in huizen. Dat gebeurt ook nog wel een beetje. Maar het is allemaal een beetje dezelfde leeftijd. Ja, dezelfde ja. Ja. Ja. Ja, ze hebben allemaal ja. dezelfde muziek al gedaan. Dat is leuk. Ja. Ja. Ja. En, en er komt ook bij, als jij uh, zeg maar één kind heeft, zoals ik. Ik heb maar één dochter ja. en geen, uh, geen zoon, of vet is wat. Dan vond ik dat uh, best wel moeilijk. Wat gebeurt er als ik er niet meer ben? Of als wij ja. er niet meer ja. zijn? Ja. Dan uh, is er niemand eigenlijk, dan is er inderdaad een nummer bij een ander. Ja, maar doordat wij deze stichting met elkaar hebben opgezet voor Zorg AC, voor, uh, voor de jongeren, vind ik dat een hele geruststelling. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dan is, uh, is er een vaste plek waar ze dan, uh, ja, zich veilig voelen en waar het gewoon is. En toch hun eigen appartementje. Ja, ja. Dus als ze ouder worden, dan kunnen ze gewoon uh, hun eigen visite vragen of wat dan ook. Dus, wat betreft. Uh... Ja. ja. En zijn ze, uh, uh, mogen ze wel uh, onbegeleid naar buiten? Of, ik weet niet in hoeverre. Sommigen wel. Ja. Sommigen ja. kunnen dat ja. wel. Maar anderen dus absoluut niet. Ja. Dus dat is wel heel dus, mooi dat je zo'n gemeenschap hebt met, ja, het met op elkaar letten. De, ja, het ja. verschil in de... Het is ook verschil gewoon in de verstandelijke beperking. Ja. ja. Dus de een uh, kan dingen wel uh, alleen. Tot een bepaalde hoogte. En de ander niet. Ja. De een is meer autist. En de ander is minder autistisch, maar is ja, minder uh, in zijn ontwikkeling, zeg maar. En nou weet ik, omdat ik zelf ook een aantal mensen ken die autistisch zijn. Ja. Die zijn dan niet verstandig nee. uh, gehandicapt, maar die zijn vaak heel creatief. Ja. En die kunnen dan een of twee dingen heel erg goed. Ik heb bijvoorbeeld een autistische jongen, die, die, is het gewoon, die kan in het sociale verkeer gewoon uh, niet meekomen, maar die kan echt schitterend tekenen. Ja. Uh, dus zijn er ook bepaalde uh, mensen daar die dan een bepaalde vaardigheid hebben? Die onderbelicht is nu. Nee, niet echt exceptioneel uh, wat je inderdaad wel eens uh, <laughs> ziet. Ja. Ik heb bij de door... ook een die is een jongen die heel goed kon schilderen. En, maar dat, dat hebben ze niet. Nee. Ja. Daar zit, nee. Daar zit in dit huis niemand bij die iets heel exceptioneels goed kan. Nee, maar die, er is wel eentje waarvan de moeder uh, uh, heel goed kan schilderen. En die, die helpt haar zoon daar een beetje mee. En daar heb je wel aanleg voor. Die is daar wel goed in. Nou, dan kan ik me voorstellen dat als je daar uh, zit, dat je dan. Uh, dat ah, je een dagbestelling moet hebben. Ja, dat is allemaal Ze ja. worden, worden ja. gehouden. Nou, ja. als, als ik niks te doen heb, zo, dan, dan ga ik achter de computer zitten en ik ga niet ja. nou, Dat is natuurlijk voor deze mensen iets anders waarschijnlijk. Ja. Hoe, hoe ziet zo'n dagbestelling eruit voor deze ja. mensen? Ja. Mijn, uh, mijn dochter werkt uh, bij uh, een winkel in Haarlem, in de Grote Houtenstaat. En die winkel heet Jansje. Ja. Ja. En uh, nou, daar werkt ze al uh, negen of tien jaar. En daar heb ze het zit erg naar de zin en daar ook met bergleiding. En je kan er lunchen en je cadeaus en, en alles kan je er kopen. Het staat erg bekend ook in Haarlem. En die vindt het heel leuk om daar uh, te werken. Heel, heel he Werken dus alleen verstandig gehandicapt in die winkel. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. ja. In het restaurant. Ja. ja, ik kan me voorstellen als je dat dus niet kan. Het, er zijn verschillende gradaties die je hebt. Ja. Sommige mensen kunnen dat dan niet. Nee. nee. En, en is de, dag, de dagbestelling voor dat soort mensen? Nou, dan uh, wordt er, uh, ja, de, de dag, uh, dat is verschillend. Ze kijken dus dan ook naar het niveau van het kind of van de jongeren. En de ene gaat zeggen. Maar uh, wat handwerk doen, wat heel simpel is. En een ander gaat, ja. Uh, yeah. Tekenen of kleuren of wat dan ook, of iets maken met elkaar. we kunnen ze dus niet in Ligt industrieel ja. werk, dat doen sommigen ook. Dus uh, dingen in zakjes doen en zo. Ja. Ja. En dat is ja, onder andere bij de harde kant, bij het tweede huis zitten ze. En er uh, eentje die werkt in een uh, supermarkt in Castricum, die komt oorspronkelijk uit Castricum. Ja. En uh, een van de bewoners werkt in de strand en, Ja als er dan mensen zijn in Zandvoort die uh, bijvoorbeeld ook een uh, kind hebben met uh, verstandelijke handicap uh, en die denken van nou dat doe ik eigenlijk ook voor mijn kind ja. uh, dan is daar nu geen ruimte in maar zij uh, zouden zou wel eens kunnen komen kijken om te kijken hoe het eraan toe gaat en met een van u kunnen praten? Ja hoor ja? en die kan ook eventueel op de wachtlijst staan ja want dat is uh, ook nog mogelijk dat er een wisseling komt dat er iemand daar bijvoorbeeld weggaat? Nou dat is ook No. met haar zoon. Oh, haar, zoon is, is klein. haar zoon is uh, vijf jaar, zeven. zeven jaar geleden overleden. En uh, die woonde natuurlijk ook bij, uh, bij onze jongeren. Die kennen elkaar natuurlijk van zo kleins af aan. En uh, nou ja, daar moesten we natuurlijk iemand anders voor vinden. En daar hebben we weer een hele goede iemand, die werkt dan inderdaad bij Thalassa. En uh, dat is ook een hele leuk... Die past precies in het plaatje met de andere bewoners. Ja. Dus daar wordt ook naar gekeken. En, en, en stel nou dat er bijvoorbeeld mensen zijn die denken van... nou, Ik wilde dat eigenlijk ook samen met een aantal andere mensen. Hoe pak je dan zoiets op? Het is heel veel weg. Ja. Daar vergissen mensen zich in. Dat zullen we wel geloven. Ja, het heeft 13 jaar geduurd voordat, vanaf het begin voordat ze er eindelijk in woonden. Ja. Jaar, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, ja, we hadden geschat... Toen zijn begonnen, toen was de jongste dertien. die ouders zijn toen ook van, ja, hij is pas dertien. Ja, voor de staat zijn wel acht jaar verder, eh, minstens. Was je hier 25, 26 Ja, nou ja, we hadden de medewerker van de gemeente natuurlijk nodig voor de plek. Ja. Uh, de EMM toen nog, wat nu de kei is. De EMM die zegt, nou we hebben eigenlijk nooit voor zo'n groep mensen wat gedaan. Dus die ging voor ons bouwen. Toen kwamen de bezwaarschriften. Het waren die van de baan en toen kwam er een ander bezwaarschrift. Toen was het uiteindelijk van de baan. Toen ze begonnen te bouwen ging de bouwer verhiet. en nou, eigenlijk alles wat tegen koel cool zitten ja. heeft tegengezeten. Ja. Mag ik vragen wat voor soort bezwaren? wij? Dus dat tegen de bouw of de locatie? Of... Nee, want met de bouw is, uh, uh, is heel erg rekening gehouden met hoe het straatje eruit ziet. Ja. Want het is dus eigenlijk een duur gebouw, wat de EMM normaal gesproken niet... Op die manier zou bouwen. Ja, ja omdat maar, dat het voorzieningen moest hebben. Ja, ja en de plek, dat was, vroeger heeft het. Uh, de rouwkamer is daar geweest en ja. de consultatiebureau. Dat had maatschappelijke doeleinden en daar, daar valt je... dat huis onder. Dus vandaar dat het al gebouwd kon worden op die plek. Maar waar kwamen die bezwaren dan vandaan? Nee, nou ja, mensen, denk ik, toch bang van dat er acht verstandelijke gehandicapten in de straat kwamen wonen. Ja niet hoor. Nee. Nee, nee, nee. Absoluut niet meer. Nee, nee, nee. nee. Goede man. Nee, ze hebben er helemaal geen last van of niet. Ja, ja echt waar. Uh, is, is er eigenlijk een website over deze ja, vereniging? Ja, zee. Zorgaanzee.nl Zorgenzee.nl. Dus mensen die dan iets willen weten, die kunnen dan eerst even. Ja, het, die uh, moeten er ja. wel heel goed kijken, want het schijnt in de Helder nu ook iets met zee te heten. Dat is niet ik geloof CE erachter. Dus wij krijgen nu steeds ook e-mails uit de Helder. Dat is leuk. Nou, soms met hele privacygevoelige gegevens, dus we hebben ze al gewaarschuwd. Maar ja, zij gaan de naam niet veranderen. En ja, mensen zien niet dat ze dan een ja. ander iets als NL uh, moeten indrukken. Nee. Ja. Ja. Maar daar is eventueel alles over de vereniging te vinden. Ja. Um, dus nogmaals en, en, en Daar kunnen eventueel geïnteresseerden dus wat navinden. En daar staat ook een contactpersoon bij of een mailadres. En dan kunnen ze vrijblijvend als zoiets willen gaan opzetten, komen kijken. Dank u voor de komst, want omwille van de tijd, de techniek is, staat al te zwaaien van de loop uit de hand. Um, dank u voor de komst, dan uh, We gaan het volgende nummer even uh, beluisteren, dat is van Old City met uh, Swimming in Miami. We Amsterdam City Swim en we hebben hier uh, Wander Halderman en Onno Jouwstra. Ja, uh, goedemorgen. Daar van alles over vertellen. Goedemorgen. Heer. Goedemorgen. Vertel eens, uh, we gaan natuurlijk een City Swim hebben in Amsterdam, maar jullie komen uit Zandvoort. Ik heb allerlei informatie gekregen de luisteraars willen het vast wel van jullie horen. Ja. Waar gaat het over? Nou, Ik werd uh, drie maanden geleden of zo benaderd door een, uh, een vriendin, een oud zwemster. Uh, van vroeger, uh, misschien de, de luisteraar boven de 40 uh, weet het nog wel, met de Zeeschuimers er was vroeger een grote club in Nederland, de Zwemclub uit Sandvoort. Uh, daar was ik lid van en Wander ook. Uh, nou, we konden best uh, goed zwemmen. En met de Zeeschuimers waren we bij de, de beste 10 clubs van Nederland. En Petra was daar uh, tijdelijk ook een tijdje ook, uh, onderdeel van, Petra Helenius uit Spaandam. Zwom uh, eerst bij Njort in Haarlem en kwam toen met de uh, trainer naar Zandvoort. Uh, Zodoende kennen wij haar. Uh, Petra helaas, uh, anderhalf jaar geleden, ALS gediagnosticeerd. Gediagnosticeerd. Ja, Juist, dankjewel. En um, ja, dat is natuurlijk schrikken. Dus, uh, de, de Amsterdam City Swim wordt nu voor... Uh, Volgens mij de achtste keer georganiseerd en dat is in de strijd tegen ALS om geld op te halen voor ALS. En Petra die, uh, nou ja, die zwemt dus mee met een grote groep die ze bij elkaar heeft verzameld van oud-zwemmers. En uh, daar zijn wij uh, deelnemer in. Ja, we gaan dus zoveel mogelijk geld ophalen. En, en als ik dan zie de Amsterdam City Swim dat is in de grachten zwemmen? Of uh, hoe moet ik dat zien? Ja, nee, helaas. Ja. Dat, dat, dat heb je gelijk in. <lacht> dat is waar. Ja, uh, toen Peter aan mij belde, toen schreeuwde mijn, uh, mijn hoofd dus eigenlijk ook gewoon heel hard nee. Maar mijn hart zei ja. Uh, en nou ja, het is een goed doel. Ik vind het helemaal niks. Ik zwem me in dat koude, donkere water waar je de bodem niet ziet. Oh ja, maar we af en doen het toch. Af en toe met je voeten nog een, stuur wilde ja, ik wil het allemaal niet weten nou ik bedoel ik vind het wel dat deze grote mannen en de huisarts kunnen dat niet zien maar dat zijn toch wel uh, grote kerels dan ben ik maar 162 dus dat is altijd snel maar als maxima dat heeft gedaan dan moeten deze dat ook kunnen toch ja ja dat is wel waar maar ze willen het ook echt jullie willen het ja, ook. ja dat is het kijk uh... Wij kunnen goed zwemmen, we zijn uiteindelijk uh, niet bang uitgevallen, dus we gaan het ook gewoon doen. Het, ik vind het echt niet leuk, maar ik doe het voor het goede doel. En uh, we, we doen het om zoveel mogelijk geld uh, bij elkaar te zwemmen. En uiteindelijk is het gewoon één grote happening en vind ik het wel leuk om een soort reunie te hebben... met allerlei oudzwemmers van vroeger in het water, gezellig. Uh, het wordt ook geen wedstrijd, we gaan niet hard zwemmen. We gaan het zwemmen om gewoon de prestatie te voltooien met elkaar. We zwaaien naar het publiek, uh, oude tijden ophalen af en toe misschien even aanzetten om te laten zien hoe goed we wel niet waren, ja. maar dan vooral niet te lang denk ik. Ja. En Petra zwemt zelf ook mee, heb ik begrepen. Ja, inderdaad. Ja. Petra die, dus wij hebben besloten om samen met Petra zeg maar, die ik geloof 2200 meter te doen. Ja. Maar uh, jullie hebben dat dan uh, recentelijk weer het contact uh, gekregen... of hebben jullie al die tijd contact uh, onderhouden? Want hoe, hoe is nou, dat voor mij is het contact met eigenlijk heel veel van de groep... waar wij morgen het water te water gaan eigenlijk wel verloren... Uh, dus in die zin maakt het het extra leuk om elkaar ook weer, gewoon weer een keertje te zien. Een e nou, we hebben Een e groepsapp. En dan zie je de namen voorbij komen. En dan zeg je oh die doet ook mee. En die doet ook mee. Uh, dus anders dan dat het voor het goede doel is, is het ook wel heel leuk om elkaar morgen weer een keertje te zien. Ja. Er zit echt een feest van herkenning voor jou. Man. Eigenlijk wel, ja. Want ja. ja. ja. hoe lang is het geleden dat jullie die dan elkaar voor het laatst gezien hebben, de meeste? Het onherkennige. Het is de 25 en de 30 jaar. Ja, ja, toch het al zo lang geleden. Ja. ja. ja. En uh, jullie doen het met z'n allen, maar uh, doen er nog heel veel andere mensen ook mee? Uh, jullie als groep? Uh, ja, dus er zijn uh, totaal iets van 1800 deelnemers morgen, heb ik op de website gezien. Uh, oh, dat is behoorlijk. Ja, dat is behoorlijk inderdaad. En onze groep dan bestaat er uit 30 zwemmers. Uh, ja? Het is ingedeeld in waves. Uh, en ik geloof elke vijf minuten start er zo'n wave met ongeveer 50 man. Dus uh, en voorop gaan de prominenten, de, de, de bekende Nederlanders. En, en wij zitten daar vlak achter, de bekende Zandvoortjes. Dus, ja, dus, uh, ja, dat blijft voorzelfsprekend natuurlijk. Ja, ja. Ja. En, en ja over bekende Nederlanders? Uh, ja, Haldeman en Orno-Jouwstra, die de, twee. Ja. Die doen ook uh, ja, okay. ja. Ja, bekend, beroemd oh, ja beruchten. Ja. Ja. Ik, ik vond het wel heel uh, interessant. Ik lees hier dat het natuurlijk ook de uh, bedoeling is dat er uh, gesponsord wordt. Uh, omdat het ook de bedoeling is om geld in te zamelen. Juist. Uh, nou is het al morgen. Maar zijn er nog uh, uh, mogelijkheden voor mensen die zeggen... ik wil me aansluiten, ik wil iets bijdragen aan dit? Ja, natuurlijk. Ja, ik, bedoel, uh, ik, ik roep iedereen op om naar uh, de website van Amsterdam City Swim te gaan. www.amsterdamcitieswim.nl. Www. Ja, ja, inderdaad. www.amsterdamcityswim.nl En dan bovenaan kan je klikken op deelnemers. Ja. En typ daar dan in uh, Wander of Orno. En druk op enter en dan verschijnt ons uh, profiel en dan kan je met de klik op doneren kan je ook inderdaad uh, doneren. Ja, bijdragen, op ons, uh, bijdragen. Ja. En anders roep ik op Petra. Petra Helenius. Als je niet uh, een van ons twee, maar Petra is natuurlijk uh, ons boegbeeld. Dat is dus Petra uh, Helenius. Helenius, ja. Helenius. Helenius. Ja, H I L en dan nog een beetje Helenius. Ja. Ah, Oké. Okay. En. Uh, ja, uiteindelijk weet je wel... Uh, alles is gewoon echt een rotziekte. Uh, het sloopt mensen van binnenuit. een langdurig proces. En uh, er is gewoon echt geld nodig om onderzoek te plegen. Uh, hoe dit... Uh, want tot nu toe, als je het helemaal hebt... Ja, dan ben je gewoon de pineut. Dan uh, ja. uh, heb je een paar jaar en dan is het voorbij. Dat is heel heel ja. naar, ja. Het is morgen, 8 september. Hoe laat en waar? Uh, we beginnen om 1 uur bij uh, uh, het marine... Uh, complex dus bij het scheepvaartmuseum en nemo daar ja, ja. en dan zullen we daar vandaan uh, richting de magere brug bij carré voor uh, en dan de keizersgracht op. Ja, daar is het keren volgens mij. Ja, een klein stukje terug. Ja, een klein stukje terug. En dan uh, uiteindelijk op de Prinsgracht. Oh, Prinsgracht, oké. Okay. Ergens op een gracht. Ja. Als ja. <laughs> het... er, is er nog een uh, handdoek daar staat, dan. Uh... Ja, nou ja, als het goed is, staan, staan ze dan met een badjas en een handdoek en dan met de pendelbus weer terug naar, naar de marine. En nog support van de reddingsbrigade die dat dan een beetje begeleidt? Ja, ik, nou, hier is de KNRM-partner. Ja. En dus die heeft inderdaad mensen in, in de liggen uh, met uh, surfplanken en, uh, en ja, dergelijke, ja. dus uh, ja, okay. die, uh, alle vertrouwen in. Nog een de website, dan kunnen mensen nog even kijken als ze zeggen, nou misschien willen ze wel meedoen of uh, willen ze doneren, dat is Ja. Omwille van de tijd uh, moeten we dit helaas beëindigen, dit gesprek, maar in ieder geval dank voor je komst. Ik vind het een heel goed nobel uh, doel en ik hoop dat er een grote opbrengst is voor. Dankjewel, ja, graag gedaan. Ik wil iedereen een steentje bijdragen. Ja, dankjewel. ...om af te sluiten... ...maar we hebben nog een extra onderwerp tussendoor geschoven... ...op het laatste moment... ...want inmiddels is aangeschoven aan tafel uh, Wilma Schrama... ...en uw naam ben ik alweer kwijt? Linda Kleewits. Linda Kleewits, ja... En u gaat iets vertellen over de stand van zaken van het Steentjesmonument. Ja, klopt. Ja? Right. Nou, ik, ik zal maar een korte inleiding geven. Ja, want wat is het Steentjesmonument? Ja, oh. nou, het, nou, het is niet het Steentjesmonument. <grijgene> het het is eigenlijk, uh, het gaat om het uh, nieuwe Joods monument. Wat ja? nu uh, daar staat bij het uh, Palace Hotel, daar in de Metzel staat. Ja, dat, dat ik, is ja. zo'n klein kastje. Ja. En wij zijn voornemens, en we zijn al best wel in een ver, ver het stadium. om daar een hele lange wand te maken met alle namen van de 308 vermoorden. Uh, slachtoffers, en mannen vrouwen kinderen die ja. vermoord zijn in de, door de nazi's. Ah, dat, dat zijn met name de joodse inwoners. Natuurlijk. Ja, ja. ja. En, en de steentjesactie wat, wat, wat de moet steentjesactie, je daarbij voorzien? Nou, wij moeten het. Wij hebben zelf uh, bedacht om dat geld in te zamelen. Want we hebben geen beroep gedaan tot nog toe, op welke uh, dienst van de gemeente dan ook. Behalve dat ze meewerken aan de verbouwing. En wij moeten geld in inzamelen. Daar gaat het om. En toen zijn wij begonnen met uh, het verkopen van de steentjes. Ah. En dat uh, is eigenlijk symbolisch. Dus het is ook geen steentjesmonument, maar het is het namenmonument. Ja, nee, ik dacht dat er dus mensen stenen konden kopen om het monument te bouwen. Dat nee, is ook niet, dacht nee. Ik. Maar dat is nee, dus het niet, het is het niet zo. Nee. Niet zo. Nee. Maar wat moet ik me voorstellen? Het is symbolisch, maar een steentjes Actie, dan, ja, dan... Dus de mensen kunnen dus 15 euro storten op onze rekening, en ja. dan krijgen ze van ons, net als dat er in Amsterdam gedaan is, krijgen ze een soort certificaat dat zij mede uh, meegedaan hebben aan het bouwen van dat monument. We hebben het ooit gehad met het zwembad, ja. de tegeltjes. Met tegeltjes. Nou, eigenlijk is dit net zoiets. Met tegeltjes. En één steentje is dan voor één naam. Uh, nee, want ik weet niet hoeveel steentjes erin gaan. We gaan gewoon oneindige steentjes verkopen. De namen komen bovenop het hele monument. En er worden alle namen worden daarin gegraveerd de plek waar ze vermoord zijn. Het is Auschwitz. Ja, ja, ja. Uh, ja. Het is een beetje ontstaan eigenlijk door het namenmonument in Amsterdam. Nationaal Holocaust Monument. En uh, daar, daar wordt inderdaad op iedere steen een naam gegraveerd. En dat hebben we hier nou, In Amsterdam adopteer je echt een naam. Aan, precies. Ja, Precies. En dat doen we hier niet. Nee. Ja, ik heb zelf in de staat gewoond. Ik ken het monument uh, goed, ook wat er voor stond ja. en wat er later gekomen is. Het is een beetje een karig monument. Daarom een meterkastje. Het is een ook. ja. ja. Nee. En dan is er dan, uh, ik geloof in augustus is er een uh, herdenking. Nee, 4 mei, om 12 uur. Ja, maar dan was in augustus was er ook altijd een uh, bijeenkomst uh, in het verleden. En, maar goed, in de er dan ook een... En, en dan komen er heel veel mensen op af... Je ziet het hele kastje Nee, dat, dat, dat vonden wij dus ook. Dus vandaar dat wij Stichting Joods Monument Zandvoort opgericht hebben. Ja. We hebben ook een website. www.joodsmonumentzandvoort.com Daar staan alle informatie op. Daar staan ook de boeken op die Teunoud van der Linde heeft geschreven. Over de historie van Joods Zandvoort. Ja. Want het was een hele grote gemeenschap hier. Voor de oorlog. En eigenlijk alle informatie die ook betrekking heeft op de steentjes. Staat op de site. Dan kan je ook precies zien hoe je kan doneren. Dus dat is uh, waar we nu staan. En het is heel laag te rempelen, want mensen kunnen al meedoen voor half 15 euro. Voor 15 euro, euro ja. precies. Ja. Ja. Dat is, uh... En de bedoeling is dat we het op 4 mei 2020 onthullen. Okay. Tijdens de herdenking ja. en de stand oh. van zaken, hoe gaat het nu? Ja, goed. Gaat goed, gaat goed. Hoeveel steentjes moeten nog? <lacht> nou, heel veel. <lacht> nog heel veel. <lacht> heel hele pelles hotel. Maar. <lacht> um, ja. We hebben 178 steentjes verkocht inmiddels. Ja. De ruilwinkel van Sinkel heeft er 100 gekocht. Ja. Dus dat was meteen een leuk aantal. Ja. Ja. En We gaan deze week, of misschien begin volgende week, gaan wij uh, het bedrijfsleven benaderen. Ja. Middels een uh, brochure en een brief daarbij. En hopen we dat we daar ook wel wat kunnen van verwachten. Ja, want het bedrijfsleven al meer dan één steentje kopen. Dan als nou elke winkel oh, ja. één, één steentje koopt, dus schieten schiet er wel lekker op. Ja, als iedere zandvoorter die zijn huis buurt bij de circuit ook zo'n ja. een steentje koopt, dan... Ja, dan zijn we er snel. Ja, ja. De stand van zaken is, uh, de begroting staat ook op de site. Uh, we hebben ongeveer bij spel 2018 55.000 euro nodig. Ja. En we zitten op 22. Oké, okay, nou, snel nou, de gemeente het, het, nou het, begint... het bedrag, bedrag verdubbeld, dan... Ja, dat zou mooi zijn, ja. hoor. Ja, maar dan wachten we even op de nieuwe burgemeester nog. Ja, ja. Uh, uh, uh, uh, ik hoop wel dat het gewoon door de mensen geboord ja, wordt. Dat is dat dat is een nee, ja, steven. Ja. Wij willen ja. het zelf helemaal. De gemeente gaat er zo een eigendom nemen en gaat het onderhoud doen. Daarom, ja. Okay. En er wordt daar ook wel wat verbouwd, want de parkeerplaatsen die worden anders neergelegd. Ja, zodat het wat toegankelijker is. Onhandig, nou, ja. Het is onhandig als we daar ook de herdenking ja. hebben. De mensen vallen vaak van de stoep af en met rollator is het lastig. En, dus er wordt wel wat gewijzigd daar. Ja. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat uh, verlopen. Uh, ja. We willen u graag nog een keertje terugzien als het zover is dat het gerealiseerd gaat worden. Onze ja. uh, technicus is dat heel dringend uh, <laughs> het is te gebaren dat het einde uh, van het programma in zicht is. Um, nog even één keer de naam van de website. Uh, joodsmonumentzandvoort.com Com. En dan een uh, steentje, 15, 15 euro, euro. geen geld. Het is geen geld. Dus dan krijg je een certificaat. Je krijgt, certificaat, en je krijgt een nieuwsbrief voor de, over de vorderingen van... En het uitnodiging. Een uitnodiging uit Dank u voor uw komst en uh, wij volgen het op de voet. Jullie ook bedankt. Wij gaan meteen uh, door naar de afsluiting maar, hè, want uh, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Volgens mij hebben we eigenlijk helemaal geen tijd meer. Ik denk dat we gewoon vandaag iedereen moeten bedanken die meegedaan heeft. Ja, iedereen moet bedanken die geluisterd heeft. Jouw jou bedanken. En jou bedanken, Cor. Dankjewel. En natuurlijk moeten we ook Hotel Hoogland bedanken die ons weer gastvrij heeft ontvangen. Ja, we danken ook natuurlijk Jelme Koper, die heeft de techniek gedaan. En de redactie Gert van Kuik, eindredactie Gerry Rutte. En de presentatie is natuurlijk door Coy Dong. En Kort Draaier, ja, die ook dankjewel. de muziek heeft verzorgd. Ja, dankjewel. dankjewel. Geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort.